If the birds say fly south and we go astray But I know my compass is pointing your way So open your eyes Open your eyes So give me your hand, give me your soul Let me take For a stroll I won't take your money I won't say a thing smek. Ja. <laughs> dus ik kan niet anders zeggen. Om in mijn woorden te praten. Ja, inderdaad. Ik pak hem even van je over, Menno. Maar weet je wat dat nou het leuke daarvan is? Uh, ik zet ook even drie, microfoon 3 er even bij open. Gezellig. Ja, zit jij even lekker aan dat microfoontje. Ja. <laughs> dat maakt niet uit. Ja. Uh, maar dit, dit eventjes uh, voordat ik even... Uh, mag ik even, Menno? Ga je gang. Ik zet wel een leuk achtergrondmuziekje op, <laughs> is het goed, ja? uh... Dus je hoeft dat niet te doen. Oh, ik doe ga te... ga oh, maar oh, lekker oh, nee, los. Nee, is goed. Ga maar lekker los. <laughs> nee, want weet je wat het nou het, het aardig is van dit nummer? Wat, ik, uh, wat, ik, wat jullie nu net hebben uh, gespeeld. Ja, uh, ik pleeg ook nog wel eens uh, buiten deze donderdagavond nog wat, uh, wat te doen. Op de zondagmiddag. En dit nummer speel ik dus, of laat ik altijd, op de zondagmiddag horen. Dus uh, heel vaak. Heel vaak zelfs. Ja, vaste, ja. Vaste, Welke vaste versie? Uh, de ver, de versie? Deze versie zal het wel gaan worden. Dat, dat, dat is het sowieso. Maar ik heb uh, de ik demo versie heb ik erom? Een fragmentje laten horen? Een fragmentje? <lacht> ik ik, als je dat... Die, ja. Jongen, als je dat zo graag wil, dan ga ik er voor je vrouwen, opzoeken. Oh, <laughs> ja. dat fragmentje. Nou, ja, gaat hij er nee, oké. Okay. Oh, nou, daar zal je het weten ook. Ah, fijn, het was, het het was, was dus. Rob Agda Awards. Ja. En uh, die jongens waren lekker bezig in het eerste nummer. Het, ging, het laatste nummer was bezig. <laughs> wat, hoort, uh, wat hoort iedereen? Uh, nou, open your eyes. En dan krijgen we op een gegeven moment een uithaal van jou. Een kraai, je Een kraai. Je noemt dat een kraai? Nou, we gaan het... Uh, ik moet hem wel even opzoeken. Heel leuk. je nu het voor handen? Volgens mij heb ik hem hier. Daar komt in ieder geval wat muziek aan. Dit is van de Ropacta de opnames. Oh ja, dit herken ik nog. er ja? Nee, nee, hij is pas bij het einde hoor, dus praat maar even door. Ik, oh, dat kan... gaat allemaal even door. Nou, oké, okay. het is pas bij het einde dat, uh, dat we dan dit nummer horen. Maar goed, uh, ik heb in ieder geval de, de demo-versie, uh, David, die gebruik ik dus meestal. Of zondagmiddag in ieder geval. Dus dan weet je in ieder geval dat dat nummer het meest vooruitgeschoven nummer is. Uh, wat, uh, wat, wat gedraaid wordt hier uh, bij CFM. Dus ja, uh, aandacht uh, voor lokale muziek uh, is er sowieso. Um, ja, maar nu zijn jullie uitgespeeld. Een uh, Half jaar uh, zijn jullie nu onderweg. Ja, nou, ja wat wou je zeggen, in. Pim? Uh, inmiddels is dat een jaartje. Een jaar? Ja, Bijna een jaar. Ja. In april. In ja. april. Ja. Dan gaan we een verjaardag vieren met Liberty. <laughs> een verjaardag vieren met Liberty. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Je nee, moet je hier nooit zoveel voorstellen. Dat is al. Heel veel bier en gitaren. Nee. Heel veel bier en gitaar. gaat het Iets dichter bij de microfoon. Short, als jij nou bij, bij mij komt staan, dan, uh, dan delen we deze microfoon even samen. Maar uh, ga, wat, uh, naar Liberty? Naar het naar, naar, naar echte ding in uh, New York? Ja, Gaan naar het echte ding, ja. Is dat wel de bedoeling? Is dat nou een lekker ding of niet? Dat ja, oh, is een moeilijke vraag, hè? Hele moeilijke vraag. <laughs> uh, ja, ik, ik, ik vind het wel knap. Ja? Dit is een beeld, dus ik zou het statue. niet doen, maar... Die is speciaal ja. voor ons oh, gemaakt. Toen wisten ze al dat wij... Het was liefde op het eerste gezicht en daarom ja. hebben jullie besloten om jullie zelf Liberty te noemen. Precies. Ah, ik snap hem, ik snap hem. Even over de muziek, heren, want uh, dat is denk ik... Uh, want ja, uh, dat, dat is ook niet zomaar uit uh, de lucht uh, komen vallen. Ik hoorde uh, hier en daar ook wat, uh, wat invloeden uh, over Velvet Revolver, onder andere uh, Sjoerd. De andere Stuart uh, daar aan de andere kant. Ja, um, nou toen... Ik, ik ken Pim eigenlijk het, het langst van, uh, van de groep. Ik speelde met hem heel lang. Yeah. En eigenlijk toen we in dat bandje waren... Was, was, uh, werd, werd ik dan op zijn minst geïntroduceerd... Uh, in Guns N' Roses. Dus dan, uh, dat was echt wel een beetje ontstaan. Zo, Velvet Bevolver en zo. En jullie ja. werden geïnteresseerd ja. in Guns N' Roses? Ja. Geïnteresseerd in... Oh, geïnteresseerd? Ik dacht geïnteresseerd. Nee, geïnteresseerd? Oh, hey, om even om terug te komen, vroeger is dat een hele leuke benadering geweest van Sjoerd. Sjoerd zat er uh, altijd een pas lager dan mij. En uh, ja. ook die En uh, ik wist toen van Sjoerd dat hij drumde. Dus hij is op afgestapt en toen was van, hé uh, hey, jij ja, drumt toch? Uh, Sjoerd is heel uh, angstvallig. Ja, ik drum. Mooi, juist bij ons in de band. En sindsdien uh, is het uh, ja. raak. Spelen. Ja, Lief op het ja, liefde om het eerste gezicht. Ja, het oh. liefde Oh, nou komt het hoor. Ja, komt het. Ja. <laughs> ja, <maar ziens. laughs> we hadden vroeger op de radio, had je een toontje hoger en toon... Wacht even, to ja. we doen het even in herhaling. Ja? Hoe klonk hij ook alweer? Komt ie? dag. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah, uh, ja, dus. nou stoppen. Kijk, hij heeft zich vanavond meer dan, uh, dan gerevancheerd. Dus uh, ik, ik, ik kan niet anders zeggen dan uh, dat, dat vanavond het allemaal beter in, in elkaar stak. Uh, dan uh, zeg maar het optreden tijdens de ropakdal worden. Want dat was niet helemaal, kwam niet helemaal uit te ver. Ja, het was een beetje rommelig. Ja. Het een beetje gevoel, een ja. beetje rommelig. Vooral het laatste nummer was vooral erg rommelig. Met ja. de drums. Maar ja, in het begin heb je natuurlijk zenuwen. Je bedoel, je ja. staat niet voor niets in het patenaat. Ja. Maar ja, het was een beetje rommelig. Nee, de zenuw, Dat ja. was gewoon de zenuw. Ja, <laughs> ja het was, dat, was, dat was ook echt uh, wel zonde. Ik, ik, ik heb het wel gehoord van, en, en later ook met, die demo, met de demo. Ik denk, ja, dus, er zit, er zit door wel degelijk wel wat... Uh... Er zit wat power in. Ja, er ja, zit power er in. Ik kan... bedoel dat, uh, <laughs> Alleen, het kwam er op die avond niet helemaal uit. Nee, het kwam niet helemaal tot z'n recht. Nee. Nee. Dus uh, eigenlijk misschien had je kunnen zeggen, ja, doe Open Your Rise als laatste. Maar ja. ja. We moesten beginnen met, met het laatste, het moeilijkste nummer dat we ja. eigenlijk vrij weinig ingestudeerd hadden. Dus het was ook niet echt een optie. Ja. Maar ja, voor, voor zover ik weet hebben we gewoon lekker gespeeld. Iedereen waternaad. was enthousiast toch? Ja. Ja. Uh, en dan nog wat, uh, ik kwam ik een shirt, niet de short, de shirt, maar uh, de gitaarspelende shirt, die heeft uh, zowel de toetsen beroerd als ook nog de drums. Die, uh, ja. Dus uh, jij, uh, jij kan zo de plaats van de andere Sjoerders uh, innemen. Ja. Ja, in theorie zou dat zou dat kunnen. Ja. Ja. Hoe komt dat? Um, nou, uh, mijn vader is drummer. Mm -hmm. dus ik, uh, en wij hebben een, een, een drumstad dus boven in een studio. Yeah. Dus nou, daar ben je dan word je van kleine af uh, achter geschopt. Nee, ja. Maar da da da da daar heb ik eigenlijk leren spelen. En um, ja, toetsen mijn broer speelt piano. Yeah. Dus, ja, en dan ja, je gaat toch kijken wat hij doet en een beetje nadoen. En dan rooi je er zelf een beetje in. En uh, ja, gitaar spelen ben ik uh, nou, nu inmiddels 2,5 jaar of zo. Toen dacht ik van nou ah, dat lijkt me ook leuk om te doen ja. en toen ging ik dat doen en toen ben ik eigenlijk een beetje gestopt met drummen en toen, toen kwam deze band, dus daar, uh, vandaar dat ik daar gitaar in speel. Ja, ja. En ook toetsen? Ja, en, en af en toe als het, uh, als het nodig is dan uh, laat ik de gitaar even zitten. En dan, uh, even, paar... ja? Toetsen valt, valt wel mee hoor. Dat ja? is, niet dat is maar spekker, een paar akkoordjes uh, en ja, in, meer niet. meer akkoorden dan dat het nou echt... Uh, een hele meesterwerk is. Ja. Ja. Meesterwerken. Even over, uh, over drummen. Uh, heb je dan een bepaald voorbeeld als drummer? Heb je, heb je iemand uh, waarvan short je zegt... Sjoerd Wat zeg je? Sjoerd Vries uiteraard. Sjoerd en short, Die hebben wij als voorbeeld. Uh, nou, jullie kunnen de duo shoots beginnen, denk ja. ik. Beter, zo. Ja. hoe uh, meer short hoe beter. Ja, toch? <laughs> meer short hoe liever. Ja, nou, duidelijk. Maar, um, maar geen voorbeeld als drummer. Ja, jij ga jij maar eerst. Ah, goed, uh, kom er even ja, bij gezellig. Ik voorbeelden. Ik ben begonnen met uh, de Red Chili Peppers luisteren. toen ik uh, jaarts of twaalf was. Dus uh, Zo, Chad je... Smit, dat, dat was toen wel mijn held zeg maar. Dankzij hem ben ik ook gaan drummen zeg maar. Ja, ja en dan ga je verder kijken en dan kom je Jojo Mayer tegen. Uh, Dennis Chambers kom je tegen. Ja, ja dat, je dat zijn natuurlijk wel. Dat zijn ze wel. Dat zijn wel legendes ja. ja. Over bassisten, wie, wie, oh sorry, Jammero, zicht eens. Oké, okay. nou, we gaan eerst even een stukje muziek draaien, dat doen we dan maar eerst. Wil je ook niet geweest? We They're dead and gone and won't do nobody, no more harm Cause on we all want a happy end Where's oh, that all? Ze koken met vuur. En die, ko en die uithaal komt uit zijn tenen, volgens mij. Volgens mij ook. Oftewel, we cook with fire. Live op de Rob Agda voor ronde nummer 2. Juist. En uh, wat waren ze leuk uh, toen? Nee, drie zelfs. Drie? Ik oh ja, ja, drie. Nee, drie uh, Sorry. Drie, ik... Twee waren de, de, de echte wat, uh, wat hardere beentjes. En, dit, dit was sophisticated, vond ik eerlijk gezegd. <laughs> ja, je hoort Wouter al. Ha. Ja. Ja. ja, jij bent. Uh, goedenavond, Wouter. Hi. Hi. Hoi. Ja, uh, van We Cook We Fire. Uh, want uh, morgen gaan jullie uh, spelen voor uh, NH Pop Live in het patronaat. Ja, klopt. Wat, wat Wat gaat dat in? Uh, ja, NH Pop Live, uh, dat is eigenlijk een soort platform voor uh, ja, beginnende bands uit Noord-Holland. Mm -hmm. uh, we zijn geselecteerd vanuit volgens mij 110 bands of zo. Met 15 beentjes. En er uh, ja, zijn een soort showcases door heel uh, Noord-Holland. En daar gaan wij meedoen. En morgen staan we dus uh, in het patronaat in Haarlem. Ja, allemaal. Maar is dit uh, in de kleine of in de grote zaal? In de kleine zaal. Dus dat is het bekend terrein. Ja, ja zeker. Ja, uh, ja want uh, jullie hebben de voor, vorige. Of in de derde voorronde hebben jullie meegedaan. Uh, ja. ja. Als je er nog op terugkijkt. Of als jullie erop terugkijken. Wat vonden jullie ervan? Nou ja, we hebben uh, lekker gespeeld. Eigenlijk wel. Uh, ja. We hebben wel vaker meegedaan, ook in de Rop Akda ja. en, uh, Dus we wisten eigenlijk wel, en uh, sowieso in het algemeen, bandje, hebben we vaker gedaan. Dus we wisten wel uh, wat we konden verwachten en hoe je daar eigenlijk het best mee om kon gaan. En, uh, we hebben gewoon eigenlijk heel lekker gespeeld, we hadden een leuk publiek en uh, veel bekenden. Uh, heel gezellig eigenlijk. Ja. Ja. Zoals uh, de heer Fieser altijd omschrijft, busladingen meegenomen uit uh, de streek. Ja, tuurlijk. Ja. Hey, jullie <laughs> spelen wel tegen de, de winnaar van twee jaar geleden van de Rop-Akda Awards. het wat vind je ervan? Ja, die doen ook mee. Ja, dat zijn uh, onze Haarlandse vrienden. Ja, wij, uh, te gek natuurlijk. <laughs> ja, wij uh, goede gasten. Heel anders natuurlijk qua muziekstijl uh, of genre. Maar uh, ja, aardige jongens en wordt uh, gezellig, denk ik. Maar kan je ze wel hebben? Ja, nou niet op, uh, op hun gebied natuurlijk. Maar ik denk dat zij ook problemen met ons hebben op ons gebied. Dus dat is natuurlijk mooi. <laughs> ja, want, want uh, hoe omschrijven jullie muziek uh, is als. Ja, we hebben er net een stukje van kunnen horen. Ik, ik vond dat een beetje soul-funk. Ja, dat klopt wel. Nou ja, we, we, we teren wel op de oude soul-helden sowieso allemaal. Maar we hebben ook onze eigen invloeden weer per bandlid. En uh, ik denk dat je dat wel terug hoort. Zit een beetje rock in, zit een beetje funk in, mm. zit best wel veel soul in. Ja, dat zijn eigenlijk dan gewoon uiteindelijk uh, fijne poppietjes. Zo uh, noem ik het altijd maar gewoon eigenlijk, ja. Ja, uh, jullie hebben een, een tijdje terug de EP uitgebruld, uh, ik zeg uh, uitgebracht, de Chilled Greased Burger. Ja. ja uh, hoe, is die, uh, hoe gaat dat uh, met, met dat EP'tje in het, uh, in het circuit? Ja, dat gaat wel lekker Ja. ja? We, uh, we zijn uh, bijna doorheen eigenlijk ook. Ja, dus, uh, ja dat gaat goed en die is, die is lekker veel gedraaid en we hebben er best wel veel aan dank gehad denk ik. Dus, uh, veel gedraaid, bij, bij wie dan? Uh, ja, sowieso de radio, lokale radiostations hebben hem gedraaid ja. en uh, nou, we hebben er een aantal recensies in overgehouden die natuurlijk altijd uh, leuk zijn. Ja. En uh, nou, het is gewoon mooi promotiemateriaal natuurlijk om uh, de wereld in te sturen. Ja, want, uh, want uh, dat is natuurlijk wel uh, het, het streven hè? Dus ook bij dat NH Pop Live uh, wat morgen dan uh, op het uh, programma staat is het natuurlijk wel een beetje om op te vallen als het ware. Nou ja, zeker weten en ik heb misschien een primeurtje voor jullie. Oh. <laughs> nou vertel. Uh, 8 april ook in het Patronaat Café uh, release van onze nieuwe single. Ja. Yeah. Zo, nou je hoort het ja, toch. En, wel, nee, ja. en welke single mag het dan zijn? Dat uh, ...klap ik nog niet. <laughs> Dan hou je je kaarten een beetje tegen de borst, uh, Wouter. Dat, uh, dat is toch wel weer iets, iets heel anders. Ja, nee, maar dat, is nog even, uh, dat moet een beetje spannend blijven natuurlijk. Ja. Maar ja, hij zit er aan te komen... ...en we uh, zijn nu lekker druk bezig met hoe we dat allemaal gaan aanpakken. Ja. Sowieso hebben we dus alweer het patronaat uh, weten te strikken. Dat is wel weer te gek. Hmm. Dus dank ook daarvoor, uh, patronaat. En uh, ja, nou ja, dat wordt ook gewoon een feestje. En uh, daarmee gaan we uh, kijken wat we verder kunnen doen... Uh, ja, met de muziek, zeg maar. Goed. Volgende stap. Ja. Nou. Hé, hey, dankjewel even voor, uh, voor de bijdrage in, uh, in de uitzending. Ja, jullie bedankt ook. Ja, ja en mor morgen, hoe laat even nog, begint het? Uh, het begint om acht uur. Ik weet nog niet hoe laat uh, iedereen speelt. Dat wordt gelood. Oké. Maar okay. uh, samen wel leuke bandjes. Vier leuke bandjes. Dus Oké. Okay. Mo morgenavond, acht uur, in de kleine zaal Patronaat. Yes. Dankjewel. Oké, okay, hij hey, bedankt. Is goed. Doei. Standing in line to see the show tonight And there's a light Rip cake, soft tail, standing in line to see the show.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 Chili Peppers, by the way, van een gelijknamige album. Ja. Het is niet zo'n heel goed album geweest tussen de alle grote albums daartussen. Je ja, had dus California Cache, daar zijn ze eigenlijk mee weer terug bekend geworden. Want daarvoor waren ze heel erg bekend met een funky metal. Ja, ja dames en heren, Red Hot Chili Peppers heeft ooit eens metal gespeeld. Vroeger, hè? O o Vroeger ooit. En uh, toen, ja, toen ging uh, de John Frosian, ging weg. Ja. Dat was nadat weer een gitarist van hem overleden is aan de heroïne, het is een beetje een heroïnebeentje geweest. Daarna, daarna kwam hij terug, speelde een paar gigs mee, een paar mopjes. Californication, by the way, Stadium Arcadium speelde hij niet mee. En nu is hij weer Gone with the Wind en nu hebben ze hem vervangen voor John Klinkhover. Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden, het nieuwe album. Ja. Ze zijn ermee bezig, ja. ik ben benieuwd. Ja, wat weet je niet? Dat, uh, dat ze gewoon weer bij elkaar waren met een nieuwe gitarist. Dat, uh, nee, ja, ze zijn een bezig. Ja, ja Fruscianti is eruit, hè? Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat had ik meegekregen. Een hele jong Gassie John Klinkhoffer, is altijd een rodivasser geweest. En die hebben ze nu uh, ja, in de band gegooid, zeg maar. Nice. Maar die uh, jongen heeft wel heel veel ervaring, ja. hoor. Dus uh, ja. het is geen kattenpis wat ze aan hebben genomen. Het is wel echt een uh, goede gitarist. Ja. Dus een uh, nieuw album maken met nieuw geluid. Maar ja, niet met die bekende funky geluid van uh, John Fuscianti. Dat is eruit. En, dat, denk ik toch wel jammer is van de Red Hot Chili Peppers op dit moment. Dat is inderdaad wel jammer, ja. Ja. I is dat uh, gemist, heren? Dat, uh, dat die Fruscianti eruit is? Nou, hij heeft toch wel een bepaalde stijl daar in die band. Ja? Wat ik toch wel uh, heel veel mensen fan van zijn. Ja? Ja, zeker, ja. ja. Hij uh, maakt het wel lekker, uh, lekker funky, uh, altijd. Ja, is dat ook de kracht van de Red Hot Chili Peppers? Nee. Een beetje funky? Ja, dat is wel ja, kracht, zeker. maar ik denk, mei, ik denk niet dat hij de ja, kracht is. We begonnen met metal. Ja, Denk ze begonnen, uh, begonnen met metal. Ja, huh? ze begonnen echt uh, Ja, funky metal, hè. Het, ja, is, niet, metal. het is niet de, de metal die uh, iedereen kent, zeg maar. Um, laten we zeggen, begin even met, uh, uh, met Freaky Style. Dat is echt een album dat mensen. Dat wordt een beetje ondergewaardeerd, dat album, vind ik. Dan, dan spelen ze dit: Dit is niet metal. Maar wel heel raar. Spetter echt heel vet. Ja dit ja, ja, ja, is ja, heel vet. Ja dit Freaky ja. Want daar ging uh, Flea helemaal los. Ja. Te gekke gozer. Flea. Hey, je ja. lijkt ook een klein beetje op. Was het maar zo vet. Ja. Lijkt Pim of Flea? Ja. Nee, valt wel mee. <laughs> ja eigenlijk wel. Was het was nog wel. Was <laughs> maar hey, is, ik... het, is het een held van je? Pim of niet? Uh, nee, het is niet, maar echt, niet echt een help van mij. Het is wel een uh, grote naam natuurlijk in, uh, ja? in de wereld van de bassisten. Maar uh, nee, het is niet mijn... Uh, het is, mijn het is, Nee, wie dan wel? Spar mijn vader. <laughs> <laughs> ja, <het> is... <laughs> nee, het is, die heeft ook nee. altijd Nederlands speelt. Nee, uh, <laughs> voor, mij, uh, voor, mij, voor mij, als je echt kijkt naar mijn, uh, uh -huh. mijn eerste idool, was het toch wel het doel van uh, Guns Roses. Ja? Ja, dat is ja? wel een voorbeeld voor mij. Oké. Okay. Is, is, is het de bedoeling dat we iets van de Red hot Chili Peppers gaan draaien Nee hoor, ik zeg nee? gewoon, oh, het, is, het gewoon geschiedenis uh, oh, is het de hele geschiedenis van de Red hot Chili Peppers Doe, er maar, er een, doe maar een guns. <laughs> dit, guns. Dit is trouwens ook een mooi nummer, van, uh, van Ritter Chili Peppers. Gaan we zo naar de Guns, dat uh. bedoel Ja, want de, de Guns uh, is ook, uh, zeg maar, prominent een uh, beetje aanwezig binnen jullie uh, geleden. Want als ik nou uh, naar jou en je buurman af... Nee, is het uh, echt... Hoe jij er niet bij, Sjoerd? Nee, niet, uh, niet meer, hij. Niet meer? Nee, eigenlijk niet. Oh? Een beetje dadelijk in die microfoon. Nee, ik ga wel even hier naartoe en dan zie je mij ook. Meer in de microfoon. Nog meer in de microfoon. Ik ben niet zo'n fan meer. Nee? Nee, echt niet meer. Nee, maar ik had begrepen dat, uh, dat, je, dat, uh, dat jullie op een gegeven moment, jij en Pim, op een gegeven moment bij uh, de Heineken Musical... ...maar dat was dan de afgeleide van Guns N' Roses. Dat was Veld van ja, ja. Was Revolver, ja, geloof ik. Hè? Klopt. Ja, klopt. Daar was hij maar, ook bij. Wie? Even, uh, de, wie? Jeroen er ook bij. Jeroen. Jeroen was er ook bij. Ja, Jeroen was zo Stone, die lag alleen maar ergens <laughs> achter. hij <laughs> heeft niks mee. Ja, die, had, die had een afspraak zeker met Scott Wieland. Uh, ja, <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Nee, maar uh, ja? wij zijn echt met Veld wat geweest voor, uh, voor uh, nou, Slash, de heer Slash ja, die nu. En doe me keken dan maar. voorbeeld. En uh, ja, zo verder de guns. nu is het allemaal niks meer. Nee? nee. Uh, Jeroen, je zit, je zit er zo een beetje zo stil bij, maar, uh, oh, wa, wa, ja, wa, maar wat, wat, wat is dat, die vuil van drie Revolver? Wat, wat zegt jou dat, wat? Ja, het, zeg maar, ja, ik vind het gewoon een gave band, daar zijn we ook heen geweest. En ja? uh, Nou, krijg ik krijg het wat meer om, om Slash gewoon een keer te zien, want dat vind ik ook zo een van mijn idolen als uh, gitarist, van Al ja? hele stijl. Ja. Ja, en uh, voor de band is het ook helemaal te gek, dus het was echt uh, een super optreden. Ja, het, was het was ook, ook een te... laatste ook, dus dat is... Uh, <laughs> het was goed druk in ieder geval, uh, lekker, ja. Beuken. Ja. lekker beuken. Lekker ja. beuken. Uh, sweet, sweet, sweet Child of Mine en uh, uh, dat soort nummers. Ja, ja, dit is gewoon uh, te gek. Dit is gewoon echt van, uh, van de oude Guns N' Roses met uh, Slash er nog bij. En dit zijn toch wel de zeldzame nummers die echt wel uh, nog even door zullen gaan. Hè? Ja, want, want Menno, je had het uh, toen helemaal, uh, zeg maar voordat de uitzending begon over uh, Guns N' Roses en toen had je het over een een of ander album en daar werd op een gegeven moment ja. dit uh, bijgezegd. Uh, welke was dat ook alweer wat je zei? Ja, wat bijgezegd? Van Guns N' Roses, een van de laatste albums. Hun laatste album, Chinese Democracy. Ja, zie je die? Die, die was het. Oeh. Ja. Was dat, was dat, wa waarom, was, waarom is die uh, gewoon beroerd? Um, ja, de, de, de mix, de stijl van de nummers, ook gewoon de nieuwe gitaristen, ik, ik vind het uh, ja. vrij al te druk, zeg maar. Het is ook, ik vind het ook vrij elektronisch-achtig uh, ja, klinken. Ja. Het, is, het is niet meer echt dat oude rock dat, ze... dat techno... Een uh, beetje plastic of zo. Ja, zoiets. Ja. zoiets huh? mee... Er zit oh, geen de gevoel, de gevoel in. Nee. Huh. The feeling is gone. Huh? Feeling is maar jongens, we hebben het nu wel allemaal over rock en velvet revolver. Maar voor de, de nummers die wij spelen zitten volgens mij meer in de hippie kant. Of uh, begrijp ik, <laughs> ik het nou verkeerd? Ik bedoel... Om, om het zomaar te zeggen. Onze, onze liedzanger is echt een hippie met een krullenbol. Die huh? loopt lekker in de zomer is, uh, is een slip uh, door de gras. Uh... <laughs> nee, nou, maar <laughs> nou, ja. als je bekijkt, we hebben op zich... Ik weet niet of jullie wel The Fall of Guns N' Roses invloeden erin laten klinken. Nee, nee totaal niet, totaal okay. niet. Dat is echt ons oude beentje, als eerste beentje. Dat die weten creaties. jullie geen eens van elkaar dus. Nou ja... Nee, wij, wij proberen het dan denk ik met z'n tweeën. dan denk ik met z'n meer voor solo's een beetje. We zijn toch begonnen met, met dat Slash-stijltje, want die heeft toch een hele, een hele bepaalde wat, stijl. Wat je hier hoort? Ik niet. Ja, bijvoorbeeld... Ja, dit. Dat ja, ja. November Rain. Ja. ja, klopt. En, en zo zijn wij zijn eigenlijk begonnen met de kaartseleven. Maar door Slash ook een beetje. Toch? Ja, wel een Het was wel gewoon... Ja, nee, dat was uiteindelijk dat later. Was later. Oh. later is gewoon Slash en daarna was het uh, Steve Vai. Al, maar, ja. alweer een liefde op het eerste gezicht. Ja, maar <laughs> ik, ik, ik, ik, zit, ik kijk dan naar David. Wat, wat moet je nou met zo'n stel van dat soort figuren? Want... Uh, dit soort figuren? <laughs> ja, ja. <laughs> Ze komen dat uit ja. de kunst in ja. de, ja. de, ja. de rozezoek. Ik, nee. ja, ik moet eigenlijk ook gewoon solo, man. Want ik <laughs> ja. oh, nee, nee. oh, dit ja. is het einde al gelijk het is, we, waren begonnen als, ja. we waren gewoon begonnen als vrienden, als beste vrienden op, op school. Ja. Sjoerd de Vries was een beetje de appendix. Uh, de nou, appendix? Nou, oh, hij is totaal <laughs> geïntegreerd hier al. Ja. Ja. Eigenlijk ben ik geïntegreerd. Hij ja. heeft de verblijfsvergunning af. Uh, door, ja. Ja. Maar uh, nee, we begonnen als beste vrienden en we ja. hielden ervan muziek te maken. Dus zo is het, en eigenlijk allerlei verschillende invloeden van waar we nou van houden. Want ik houd die taal niet van Guns Roses en Zelders vervolgens. Nou, zij zijn er helemaal gek van. Ja. Jeroen is. Ja, ik kan jouw stijl nog steeds niet beschrijven, maar een shoot Vries is weer het hele tegenoverstijl, dus het zijn eigenlijk allemaal verschillende stijlen ja. als het ware. Vandaar ook die wispelturigheid in onze nummers. Ja, uh, uh, ja, we hebben zelfs een wispelturig uh, bekken uh, hierachter uh, hier ja. staan. dus uh, die gaat spontaan af. Zullen we hier even een stuk muziek uh, draaien, Meno? Want... Mogen we ook een keertje? Dat ja? Dat is dan wel wittig. Wat, ja, wat willen jullie... Jongens, wat willen wil jullie wil nou ja, horen? Ik wil iets horen van Pearl Jam. Raad de plaat. Van Pearl Jam? Hebben het al gehoord? Nee, Pearl Jam hebben we al gehoord. De Fixer. Van okay. het laatste album. Stereo Stereofonics. Stereo -funics. Heb je Stereo -funics? Jemig jongens. Hij gaat Jules. nu even kijken nu in zijn bibliotheek okay. in ieder geval. In het mapje waar al uh, laag stof op ligt. Nou, dat valt me wel mee. Wacht even. Wacht, S, S, S. Oh daar, S. Stereo Phonics. Heb je Pick Up a Part That's New? Of Pick Up a Part That's Ah, ga. <laughs> ah, nee. Any number. Niet te ah, moeilijk doen, hè. Sorry. Ik hoor hier trouwens een uh, nummer van het nieuwe album uh, van Guns. Klopt. Oh. Catcher in the Rye. Ja, die gaat nog wel. <laughs> nou. Zij hij. <laughs> Zij hij verduisterd. Nee, ja. uh, nee die helaas jongens, die heb je niet. Maar weet je wat, bedenk het even het, uh, onder de volgende nummer. We hebben vroeger ook nog ooit eens een beentje gehad hier. Vroeger. Nou, we doen wel eens wat met beentjes. Be Dat beentje heeft erop Rob Akta gewoord. Uh... Die heeft erop Rob Akta Award vorig jaar gewonnen. Het is niet wat minder dan John Doe's Revenge. into your eyes but your eyes are frozen you left me broken the other day, And then I remember that I see you around, you're just my kind of guy, precisely what I like seeing, your head looks perfect, I'm sure you're vegan, cause that tiny beard of yours, is exactly the right size, in your shirt is pounded by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 I hate that this happened, but I'm glad to realize that the next time I should just look for more than the color of your eyes. Live in onze studio, Tess, oh. twee weken geleden speelden zij hier met deze nummers. En ik vind het best dat Marcus een goede job heeft afgeleverd, dames en heren. Applaus! <tries> <tries> nou, als Marcus niet kan, dan kan niemand, jongens. Echt. Woe! <tries> Volgens we hebben mij... trouwens al voor hem gezongen eens een keer hè is dat zo dat was, nee, ja, dat, was dat was twee weken, weken geleden met zijn verjaardag geloof ik ja ik maar hoor een zo... sms geluid ik hoor ook zoiets maar ik ben het niet in ieder geval en het is weg en het is weer weg uh, zijn er fans uh, die aan de telefoon uh, zitten oh ze kunnen hier, ze kunnen je wel bellen we dus starten even een plaatje in want dit is vrij irritant Zo hoor je Johnny Meijer met grosroods op de eter. Ja, dames en heren, we zijn een Nederlandse zender, dus we spreken alles gewoon Nederlands uit. Hey, ik hoorde ook dat jullie uh, Sjaak Jansen heel erg leuk vonden. Die speelt trouwens op weg, Rex Sjaak Jansen. Wie is Sjaak Jansen? Jack Johnson. Oh, oké. Ja, Je moet die jongens ook alles uitleggen: hè? Ja, Jack Johnson. Jack Johnson, John dude. Ja, Jack dat... Johnson. Geweldig. Ja, vinden jullie dat echt leuk? Ja, ik bedoel, je moet er momenten voor hebben, natuurlijk, maar het is chill. Laten we eerlijk zijn. Zo op een strandje en zo. Ja. Bier, bij, Biertje open. Nou, precies. Ja. Zo. Wat is een meisje die. Nou, maar. Dat kan ook, dat is dat geluid ook wel van toepassing. Maar... Ja, maar hoe zit het met de vrouwelijke fans? Hebben jullie vrouwelijke fans? Ja tuurlijk. Ja. ja, tuurlijk. ja, als je dat die. Uh, uh, ik had er net gestopt. Vrouwelijke fans. Oh. Wat zei je, Sjoerd? Vraag, wat je? Ja, ik uh, heb uh, guichten gehoord dat Sjoerds moeder wel erg fan is van <laughs> de uh, levert, uh, ja. Yeah. Zijn zijn nou, dus... Wat zijn nou Shuurt, maar is het nou. Wel welke Sjoert? Ja. Dat ja, blijft de vraag. Ik, uh, welke was het nou? De goede of de slechte Shourt? Ja, wie is nou de goede of de slechte Sjoerd? Ja, ik weet het niet. Nou ja. nou, we krijgen hier een uh, Battle of the Shorts. We, we hebben wel één Die Hard fan. Ja? en die is ongeveer ook de PR manager van, van de band ongeveer. Echt, die zit er hard in zo, en Sol, die zit nu te luisteren. Hmm? Dit is mijn moeder, Lola ah, ja, ja, ja, ja. Zeg maar van hoi man, dus, jongens, man bedankt voor alle... Dag, man, hey, je, wordt, je wordt nu gebeld. Ik, eh, Ik wil ook nog applaus geven Top. voor Rodi nummer 2, dat is mijn vader. En Rodi nummer <laughs> 1 zal vast wel nu niet weten, <laughs> jouw ja, vader. Ons vader ja. zijn ook al vrodi's, Oh ja? Wel, uh, ja, handig. Komen ze straks uh, ook hier de boel ophalen of niet? Nee dat niet. Nee? Ja. Zo, <laughs> zo is het ja. ook niet. Het is wel weer uh, op het niveau slap ouwe nil lopen dan wel een beetje slap Ja, ja. Op stel tien. goeie vragen goede vrouwen nou? over okay. voor tien voor tien. Goeie vragen, goed, nou oké, okay. uh, hoe zien jullie je toekomst wat betreft de muziek in? Ja. Hoe zien we ja. onze toekomst? Ja, want ja, uh, nee. volgens Pim z, z, hè, is het nu inmiddels al een jaar dat ja. jullie al bij elkaar zijn. Nou. nou, wij zaten eerst een beetje in een dipje. Voor de, nou, de kerstkant hadden ons een, la, een optreden mm -hmm. bij ons in de buurt. Ja, Wilderman. Wilderman inderdaad. Uh, na de kerstkans werden we heel weinig geoefend. Dus we zijn eigenlijk nu net bij elkaar gekomen. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk besloten om toch gewoon vol gas door te gaan... Met eigen nummers, als het ware. Dus niet meer de covers die we normaal speelden. Maar gewoon rammen met eigen nummers, als het yeah. ware. Eigenlijk zouden, de zouden we de kerstvakantie twee weken pauze houden. Maar die pauze is langer geweest. Maar pauze. ja, toekomst. Ja, toekomst. Gewoon, gewoon spelen. Gewoon nummers. Is het ja, ook fulltime we... dus nu om de muziek? Alles? Nee, iedereen heeft ook nog daarnaast gewoon zijn eigen studies, wat ook al wel ja. belangrijk is. Ja. En uh, ja, voor ja. mij in mijn geval, in mijn geval is de muziek is gewoon een, uh, een hobby. En mocht je daar laat je geld mee verdienen, dan heb je dat uh, heel goed gedaan. Hmm. Dat uh, is het heel leuk. Ja. Ja. Maar goed, uh, maar uh, je, probeert, ja, je zegt het al, je probeert van je hobby dus je beroep uh, te maken. Ja, dat dan. zou wel heel vet zijn. Natuurlijk. Ja. Maar het is, is wel een droom. Dat, dat, dat, ja. Kans kwijt. Ja. ja, maar je jij bent doen. echt bezig voor je, voor je werk, ja, zeg maar. Precies. Ja. Bij mij, mijn studie is ook muziek. Dus ja. conservatorium ja, bij mij doe je toch? 24-7 ja. muziek maken dan. Ja, ja. In geval. Conservatorium. Ja. Ja. ja. Maar wat word je? Stel je voor, je hebt conservatorium gedaan. Je bent afgesteerd, je staat met je diploma en je vierkante muts, even Amerikaans, sta je buiten en dan denk je: zo, en nu word ik. Muzikant. Ja, ja, dus... <laughs> ja, ja, ja. ja, dat is wel een hele leuke ja. Nee, ik, ik doe nu nog. Uh, Leiding <laughs> Docent Muziek. Dus als ik, die, als ik die afmaak, dan ben ik docent. Dus dan uh, ga ik muziekles geven op een, uh, op een middelbare school, bijvoorbeeld. En dan ondertussen in bandjes spelen. En dan daar beter worden. Of, of sessiemuzikant heb ik wel eens gehoord. Ja, ja, ja. Ik, ik zit nog een beetje te twijfelen of ik... Uh, ik wil wel docent worden, maar misschien toch iets met drummen gaan doen. Dus daar ben ik ook heel erg mee bezig. Dus. Ik moet nog even kijken hoe het allemaal gaat, gaat lopen. Wel, wel iets met muziek. Dat is voor mij wel uh, duidelijk. Ja. Die, die jongen weet zoeken. ook nooit wat hij wil. Hè? Dan wil die weer, weet hij weer met zijn opleiding niet. Of wil hij nou drummen? Of wil hij gitaar spelen? Of toetsen? Wat is het nou? Zo? <lacht> He? ja, zo wat zo wat, wat zo speel jij nou eigenlijk allemaal? Je speelt, goed, ja, speelt echt goed gitaar. Ik zag de solos op de akoestische gitaar wegvliegen. Maar oh. speel je nog meer instrumenten? Of? Ja, Naast Drummen bas? is wel echt mijn, mijn uh, ja, roots, zeg maar. Het is wel echt mijn basisinstrument. Daar ben ik mee begonnen. Zo. En vind je dat niet naar dat je iemand anders in de band ziet drummen en nou, je nou ja, dat wil nee, ik ook. Ik, ik was dus een tij, hele tijd dus gestopt. En uh, nu ben ik weer gaan drummen. Maar uh, ja, hij, hij doet het gewoon hartstikke goed. En ik vind het gewoon leuk om met hun dan uh, als, als gitaar dan nou, voor nu bij te doen. Zeg maar. Dus gewoon lekker met hun spelen en dan de gitaar spelen. En ondertussen ben ik ook wel met drummen bezig. Maar dit is dan gewoon leuk voor uh, lekker gitaar spelen en met je vrienden spelen. Ja. En dan en, vind ik gitaar ook hartstikke leuk. Is het, vind je het, zie je het ook als een soort vriendenclub, dit? Ja, het is gewoon lekker om met elkaar te spelen, toch? Ja. En, uh, we zijn allemaal vrienden van elkaar, dus we kunnen gewoon leuk spelen. En als daar dan wat uitkomt, ja, dan uh, vrienden. is het toch mooi? Your mother You, you, oh. You breathe, and you breathe when you lie, you blink when you lie Who's gotta figure it out? Left right, left, right? Gotta figure it out. Who's gotta figure it out? Play straight, play straight, try to manipulate. Who's gotta figure it out? Left, left, right, left, right, left, right? Who's gotta figure it out? Play straight, try to manipulate. Wow. Om, om dit programma een klein beetje af te sluiten hebben we een paar dingetjes om nog af te doen mijn beukplaat om het af te sluiten eindelijk weer de schaamteloze reclame van Liberty en nog een mededeling voor volgende week volgende week gaan wij extra veel aandacht besteden aan de laatste voorronde van de Roep Akda Hoort ja. dat betekent dus ook dat we gaan stilstaan bij de finale, de finale wordt goed want wie staat er nou in? Palalaka, Palalalaka in ieder geval ja, of Ethereal uh, ik moet het uit mijn hoofd doen. Ja, dat is moeilijk. Uh, ah, kom op, display. Display. Dus, display. Juist. Ja, uh, dan hebben we er nog geen. Gangster. Gangster inderdaad. Uh, uh, Way Zero. Was uh, yeah, Wave Zero. Ja, Way Zero. Dat zijn ze. Alle vijf. Alle en vijf. we gaan knallen. Jongens, ja. ga je gang. Schaamteloos reclame maken. Hier oh. op oh. Alternative. Schaamteloos reclame maken. Nou, nou. Dames en heren, wij waren Liberty. We waren een, een tijdje weg. Maar de komende tijd gaan we weer flink beuken. Met, met eigen nummers. Dat we staan. Dus uh, open... Goed. We staan onder andere in de Eimond Popprijs. Die is 27 maart begint dat volgens mij. De eerste voorronde. En voor de rest, we gaan gewoon keihard werken om onze eigen nummers. Zijn jullie uh, in live in Beverwijk? En houden de site in de gaten voor eventuele updates. En wat is die vibes. site? De site is www.liberty-band.nl Liberty-band.nl wwwliberty Streep. Streep. band. Oh. Oh. Punt NL. En, op de huis. en we sturen nog, we sturen nog een paar demo's voor uh, Alternative FM. Ja. Dus, stay tuned. All right. Hives, hives, hives. Hives. Hives. hives. hives. hives. hives. Hive. Nou, dat was hem weer, hè. Ja, jongens, hartstikke gedaan. You are Alternative. Maar, maar, maar dit is allemaal terug te luisteren. Ook ja, de man de laatste huis. uit. Goedemiddag, here marketing. Alternative. <muchin>